de Strandjutter, een serie hoorspel naar het gereknamige boek van Cor Bruin in een bewerking van Margreet Bruin en geregisseerd door Wim Paul. Vandaag hoort u het twaalfde deel, Schaduw en Licht. Gert zegt ook. Het is net of een eigen jongen verloren hebben. Hoe is maan eronder, Nien? Ja, Nien. Hoe is Maam? We hebben haar haast nog niet gezien. Na het opdragen van Jelle. Ach, wat moet ik zeggen. Ze laat er weinig over los. Maar ze loopt wel vaak met rode ogen. Ja. Het begroot ons zo voor maan. Dat zal best. En ze ziet er naar uit als ze weinig slaapt. Oh. Vanzelf. Doe mijn jord, de laatste keer. En er was toch nog geen vastigheid, tussen Jelle en Maan wel. Nee. We zeiden al dikwijls tegen elkaar, hè, zeker? Ja, ja, ja je, je praat dan zo eens wat. Ja. Willen ze nou, of willen ze niet, zeiden we. Ja. Ach, ze hadden de tijd nog, hè. Wat zullen we daar nou nog over praten? We hoeven nou nergens meer op te hopen. Zo is het niet. Het leven gaat door. Ja. Jelle is dood, arme maan. Mijn jord zei altijd, de mens kiest zijn weg, maar de heer bestuurt zijn gang. Jelle komt niet terug. Mijn jord komt wel, al duurt het lang. Zijn jomper hangt klaar op de deel, naast de deur hè, Gonne? En, en, en, en ze snorren, kom. Ze snorren, kom. Zal ik nog een bakkie inschenken? Ja, ja doe dat, gewoon. Ja, als gewoon het missen kan. Ik heb trouwens niet veel tijd meer. Gert is vanmorgen bij Zil te helpen. Vanzelf. Dat is burenplicht. Nou missen ze weer een manskracht. Ja. Komt ze wat helemaal op Jaak en lop kan? Zil kan niet veel meer. Zijn handen beven... En hij hijgt en kucht of hij geen adem kan krijgen. Hij, hij, hij, hij loopt voorover als een oude man. Ja. Toen hij achter de baar aanliep, dacht ik... ...zeel zich flink. Het leek zelfs of het allemaal langs hem heen ging. Net zo. Toen, toen hij naast de dominee liep om de kerk heen... ...toen, toen, toen keek ik zo eens naar hem. Mm -hmm. Hij zag er zo onbewogen uit. En ik, ik dacht... Kan het hem nou niks schelen? Ja, hij wou zich goed houden om Jaak en Lopke. Maar toen de kist in het graf werd neergelaten, zakte die in elkaar. Het was maar goed dat Dominee en Gert er vlakbij stonden. Want Jaak en Lopke konden hem niet houden. Ach, ach. Ja. En nou is hij een oude man. Wie had dat kunnen denken? Zo'n flinke kerel altijd. En nou... Een oude, beverige man. Gert zegt dat hij zichzelf de schuld geeft. Dat hij te hard is geweest voor Jelle. Ach, dat heeft hier toch niks mee te maken. Nee. nee. Begroot me zo voor Jaak. Jelle stierf als een held. Maar, maar, maar Jaak is er zo'n kwijt. Die komt niet terug. Mijn Jor Vond Sillum zelf. Ja. Ties en hij gingen met een lijn de zee in op hun hors. De bemanning is toen toch nog gered, niet? Ja, allemaal. En Jelle niet. Nee. Hij hing aan de zwarte. Zijn vingers zaten helemaal verkrampt tussen de manen van zwart. Tjonge, jongen. Die had het zil nog willen besparen. Maar ja, ze vonden hem tegelijk. Ach, ach, ach. Jelle, mm. komt niet terug. Nee, wiet ze wel. En, en Jort ook, al, al duurt het lang. Gert zei, het was verschrikkelijk om aan te zien. Zil op zijn paard met Jelle voor zich. Jelle heeft toen gauw een wagen gehaald. En zo is Jelle thuisgebracht. En nou is hij begraven. En Zil heeft de deuren zwart gevuld. vanzelf, dat, dat, dat hoort zo als een mens rouwt. Mijn deuren hoefden niet zwart. Want mijn Jord komt terug. Soms denk ik wel eens, hoe lang zal het nog duren? Oh, kijk, kijk. daar gaat Jaak. Jaak, Jaak. Ze hoort het niet, mee. Ze gaat ons erf op. Dan moet ik er gauw heen, hoor. Bedankt voor de koffie, gone. Dag Seike. Dag, oh, nou, dag niet. Dag, hoor. Jaak! Jaak! Oh, is Nien daar? Zocht Jaak mij? Ach, zoeken. Ik uh, moest toch even weg naar de bakker en toen dacht ik eventjes bij Nien om een hoekje kijken. Kom maar gauw mee naar binnen. Ach nee, nee, Nien, zo kan het ook wel. Ik, ik wil niet te lang wegblijven. Lopkist is er ook niet. Maar Gert is toch bij Sil? Nou, hij is net weggegaan hoor. Het is toch al te erg wat hij allemaal voor ons doet. Ah, het is niet meer dan onze burenplicht, Jaak. En zolang Sil zo ja, is... Het kan heel lang duren, Nien. Het is ook nog maar zo kort geleden. Zoals Sil nou eens heb ik hem nog nooit gekend. Dat hoesten en kuchen lijkt ook niet zo mooi. Ach. Dat bedoel ik niet. Hij is de oude niet meer, hè? Als een opstandigheid is verdwenen... hij zegt maar ja, ja. Of, of hij zegt niks... Ja. Dat is niks voor Sil, hè? Dan heb ik nog liever dat hij eens flink driftig uitschiet. Kom dan nou toch maar even mee naar binnen, buurvrouw. Nee, nee, Nien, het is goed bedoeld, maar ik heb geen rust als Sil alleen is, hoor. Een andere keer graag, Nien. En bedankt voor alles. Ja, ja, het is wel goed, hoor. Het is goed bedoeld, maar geen buur kan ons helpen. Arme Sil. Het is niet Jelle's dood alleen die hem zo neerdrukt. Het is een gevoel van schuld. Maar waarom? Waarom? Hij heeft Jelle toch niet de zee in gedreven? dat dat met maam. Haseel meende toch goed. Is hij is ook maar een mens. Elk mens schiet op zijn tijd tekort. Waarom moet hij nou zo'n schuld voelen? Terwijl Dominee dat niet eens ziet. Dominee, die na alles wat er gebeurd is als eerste bij ons kwam. Maar natuurlijk kom ik op de begrafenis ziel. Het oude is vergeten, dat spreekt vanzelf. Dat spreekt niet vanzelf, Dominee. Als de Heer een mens was, kwam hij niet. Zijn toren is over mij, Dominee. Daar moet Dominee wel aan denken. Marcel. Ja, Dominee, zo is het en niet anders. Voor wie oprecht berouw heeft, is er toch altijd vergeving, Ziel? Daar is geen plaats meer voor, Dominee. Een mens moet dragen wat hem is opgelost. Nee, Domenee hoeft niks meer te zeggen. Dominee denkt er wat te licht over. Zou wel gemakkelijk zijn, hè? Ga je gang maar. Als je maar berouw toont, komt de vergeving vanzelf. Nee, dominee, zo gemakkelijk komt een mens er niet af. Die ziel. Wie had ooit kunnen denken dat ik nog zo zou veranderen? Uh. En als dominee hem zijn schuldgevoel niet uit zijn hoofd kan praten, hoe kan ik het dan wel? Oh, die zwarte deuren. Is het dan niet erg genoeg dat we rouw in het hart dragen? Waarom dan nog alles zwart verven? Zil? Zil? Waar is hij nou toch? Ik ben hier, ja. Dan? Achter op de deel. Oh, ik zag je zo uh, gauw niet. <tie> ben, je, ben je nou nogal door aan het verven? Oh, je moet ermee ophouden. Je krijgt er te veel te benauwd van. Uf, wat gebeuren moet, moet gebeuren. Oh, jong, wat heb je nou gedaan? De melkjukken ook al zwart geverfd? Zwart is de goede kleur, Jaak. Oh, jong, jong. <tie> Die jukken ook al zwart. Ah, Silt, dat hebt toch geen zin. Voor mij wel. Zou je nou niet liever proberen je erover heen te zetten? We moeten toch berusten. Berusten? Berusten kunnen we wel, Jaak. Maar niet vergeten. Vergeten? En daarom moet alles zwart zijn. Zonder zwart vergeten we even min. Alles, alles, herinnert man hem. Maar jij is weg. Het is leeg. Heeft het zo moeten zijn om hem voor erger leed te sparen? Hm. Doe nou, Sil. Top niet zo. Mag niet. Dat is een soort verzet. Het heeft zo moeten zijn. Het <coughs> is jouw schuld toch niet dat het zo is gegaan? Wat weet jij van deze dingen? Leg die kwast nou maar neer. Hm? Ik heb de koffie klaar. Ik moet eerst de jukken op zolder zetten om te drogen. Daar stuift het tenminste niet. Als je dan maar meteen <coughs> komt. Lopke zal ook wel zo thuis zijn. Ziezo. zo. De aardappels zijn alweer geschild. Nog even de snijbonen uit de pot halen. Voor vandaag nemen we er maar eens een lekker stukje spek bij. Ah, Famke ben je daar? Vlugger dan Mim dacht zeker? Ik hoopte wel dat Lopke er voor de koffie zijn zal. Het is met ta weer niks. Waar is ta nu? Op de zolder. De melkjukken wegzetten. Die heeft hij ook al zwart geverfd. Ah meta, met hij topt veel te veel. Ik begrijp niet hoe een mens ineens zo kan veranderen. Ja, van het ene uiterst in het andere. En wij kunnen zo weinig voor hem doen. Dominee zegt dat de tijd veel wonden heelt, Mim. Maar ik geloof dat het met Tato anders zit. Ach, daar geeft zichzelf de schuld van dingen waar eigenlijk niemand wat aan doen kon. Hoe bedoelt Lopke dat? Nou ja, dat is allemaal zo moeilijk uit te leggen. Als witser er eerst maar is. Maris. Oh, nog een maand of vier, vijf, dacht anders Buren. Gelukkig maar dat Mim toen meteen gezegd heeft dat het goed was. Mm. Anders ging Ta daar ook nog over tobben. Ik zal maar schenken. Ta zal zo wel komen. <kliek> Ik zag mama ook nog even. Mm. Maar ze maakte gauw dat ze weg kwam. doet zelf door de laatste dagen. Hoezo? Nou, het is net op ze mond loopt. Niks aardig. Je kind. Ja, mama zal het moeilijk hebben, vrouwke. Toch niet moeilijker dan wij. Oh, je moet denken dat al de toekomstplannen nou in de war zijn. Het was toch niks geworden met Jelle. Ach, Vamke, dat kan jij toch niet bekijken. Als hij zijn wilde haar eerst maar kwijt was geweest. Nee. Oh, je koffie staat al klaar. Stil, ga maar even lekker zitten. Ik heb anders nog wel tijd om koffie te drinken. We moesten Doeke Douwers maar vragen om bij ons te komen werken. ja. Dat doet hij vast wel. Jullie hebben makkelijk praten. Dat kost allemaal geld. Daar komen we ook wel overheen. Beter geld uitgeven dan dat Ta ziek wordt. Nou, mij is anders niet veel verloren. Ja, ta, als we geen hulp nemen blijft Gert Smit helpen. En die heeft genoeg op zijn eigen erf te doen. Ja, ja. <coughs> Jullie bedisselen maar, hoor. Als we deze laatste winterweken nog maar doorkomen, Ta... en het drukke voorjaar... dan is het alweer zomer. En dan komt Wietse... Wietse, zeg je? Zo is het toch, Zil? Hmm. Reken maar dat hij ons nog wel een poosje laat wachten. Die zit ergens voor de kust van Amerika. Anders Buren zou hem de boodschap overbrengen. Ja, als hij hem toevallig tegenkomt. Zoiets gaat maar zo niet. Maar ze varen voor dezelfde maatschappij daar. Ja, Zil. <coughs> nou, maar wat zou dat? Nou, Anders Buren kan toch een briefje afgeven op het kantoor? Een briefje? En ja, net zo. Voor Wietse. Dat hij weet dat hij thuis mag komen. Van de zomer. De zomer is nog zover. Ach, die paar maanden zijn zo om. Het is om voor je het weet. En een zeeman heb je toch niks? Maar een onze wiets wel. Dat zal Thijs zien. Wietse pak wel aan. Heeft hij altijd gedaan. Als het eerst maar weer goed is. Een zeeman is net als een bruinvis. Zo zie je zijn rug boven water en weg is die alweer. Goeiedag. Maar hij komt weer terug ook. Ach wat. Die stijfkop komt niet terug. We zullen maar rustig afwachten. Ja, daar helpen we maar eens op zetten. Het is een heerlijk zomerweer, en dat al in mei, en alles is het zo fris en zo mooi groen. Hé hey, Lopke, oh. Wat ben jij al vroeg op pad? Ja Piet, moet je ook naar west? Oh, ho, hop. Ho. Ho. Nee, ik moet naar Kaart. Dat is dan in elk geval een mooi stuk op weg. <laughs> Hoe bedoelt Lopke? <laughs> nou, vooruit, kom dan weg. Geef mij die mand maar. Ja. ja. Oh, Vos. Jongen, jongen, dat is een heel vrachtjes, hè? Het is onze eerste grasboten. Geef me de vijf, Amke. Ja. Zo. Ah. Goed zo. He? Nou, doe maar, Vos. Dat is beter dan lopen met die zware mand. En voor mij gezellig, hè? Ja, ik zit niet alle dagen met zo'n lief Vamke op mijn wagen. En Joukje dan? Die is veel te druk. <laughs> Het is er door. Lokken. Met Joukje? Ach, jullie waren er toch al lang eens. Dat wel. Maar eh, van de zomer trouwen. Dat is mooi. Uh, trekken jullie bij jou Ta en Mim in? Niks hoor. Ik word vrij boer. Ta en Mim trekken eruit. Zo? In een kleiner huisje. Jongen. Ah, ze zijn niet zo jong meer. En het werd Mim toch al wat veel. Ja, het valt ook niet mee als jouw al wordt. Daar is maar wat is een schik dat weer een jonge Smit de boerderij voortzet. Dat is ook mooi voor een boer. Ja, nou ga ik een kalf ophalen. Bij rijke boer van Kaart. Oh, we hebben er ook net twee. En daar wil ze verkopen. Wordt hem te veel. Vanzelf. Gert Smit wou ze graag hebben. Zeg Lopke. Ja? Weet jij soms iets van uh, maam? Van maam? Hoe bedoelt Piet? <laughs> nou, uh, je hoort wel eens wat. En je ziet wel eens wat. Wat moet er dan met maam zijn? Ik zie er weinig tegenwoordig. Tot heb ik gisteravond nog even met haar staan praten. Niks bijzonders gemerkt? Nee. Wat had ik moeten merken? Ze is zo gezond als een vis. <laughs> ja, dat is het hem nou juist. Die mam, hè, die wordt toen langer hoe dikker. Ach, doe niet zo flauw. Of dat nou alleen maar van de gezondheid is? Hm, doe mij. Hou je nou niet van de domme? Hm? Je zal er niks van gehoord hebben. Als Piet niets beters te vertellen weet... Of ze met mij uit wandelen wil gaan. Oh, het is alweer drie uur. Oh, dan wordt het tijd om er weer eens op te stappen. Dan zit ik hier nog zo lekker. Nou, als ik flink doorloop, ben ik tegen vijf uur thuis. Oh, wat is het is hier mooi. Als het net zo mooi is op de Kogelweek. En het zicht is zo goed vandaag, tot aan de vaste wal, Die twee torentjes daar, dat is huilingen. Oh, het zou ik toch graag eens naar de overkant willen. Die rokpluim in de verte. Zeker van stoomboten die daar vanuit varen. Maar, niks aan zo'n stoomboot met vieze stinkel. Geef mij maar een houten schip met zeilen. En Wietse ook vanzelf. Ach, Wietse. Waar zou die nou zijn? Nog steeds in de buurt van Amerika. Dat is ver. Verschrikkelijk ver. Hm. Zo. We zullen de mand maar weer eens opnemen. Oh. oh hij is nog zwaarder dan op de heenweg. <laughs> nou ja. Mim zal allemaal wat blij zijn met al die inkopen. Oh, het is vandaag voor het eerst dat ik me weer een beetje plezierig voel. Hoe kan het ook anders met zulk mooi voorjaarsweer? Alles is weer nieuw. ...gaat een nieuw leven beginnen. Hé, hey, daar staan een paar mannen. Als ze nou even wachten, haal ik ze in. Kunnen ze mooi mijn vrachtje overnemen. Oh, die ene is een zeeman... ...met die doelzak onder de arm. Nee, hey, eigenlijk is het niet gelukkig maar die kan me gestolen worden. Hij komt zeker zo van het schip af. Als die nou ook naar Oost moet. Oh die handen slaat af. Ja ja, ja blijf maar nog maar even staan manneke. Lopke komt eraan met een vraag.